Tom van Kamp met het NRS Journaal. De verkiezingen in Turkije zijn tot nu toe rustig verlopen... melden verschillende internationale media. Na het sluiten van de stembureaus stonden er in veel steden nog wel lange rijen. Ook die kiezers mogen hun stem nog uitbrengen. De opkomst is naar verwachting hoger dan vijf jaar geleden. Toen bracht 86% van de Turkse kiesgerechtigden een stem uit. De verkiezingen lijken een nek, nek, nek aan nek race te worden... tussen zittend president Erdogan en zijn uitdager Kulis Taroğlu... die een lijst aanvoert van zes oppositiepartijen. Volgens de laatste peilingen hebben de oppositiepartijen... Een lichte voorsprong. De finale van het Songfestival gisteravond is in Nederland door minder dan 2 miljoen mensen bekeken. Met gemiddeld 1,8 miljoen kijkers was het de slechts bekeken finale in 10 jaar tijd. Het was voor het eerst sinds 2015 dat Nederland niet meedeed in de finale. In Gastland, het Verenigd Koninkrijk, keken juist wel heel veel mensen. BBC meldt dat 11 miljoen mensen de Zweedse zangeres Loreen zagen winnen. En dat is een record. Bij de parlementsverkiezingen in Thailand lijkt de progressieve oppositie te gaan winnen. Volgens de eerste uitslagen gaan twee oppositiepartijen aan kop. Die staan lijnrecht tegenover de zittende conservatieve regering die gesteund wordt door het leger. De huidige premier van Thailand kwam in 2014 aan de macht na staatsgreep. Als de oppositie de verkiezingen wint is dat nog geen garantie voor een ander bewind in Thailand. Daarvoor is steun nodig van de senaat en die politici zijn grotendeels door het leger aangewezen. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel is de nieuwe leider in de Ronde van Italië. Hij won de negende etappe, een tijdrit over 35 kilometer, met 1 seconde voorsprong op de, Brind, op de Brit Geraint Thomas. In het algemeen klassement heeft Evenepoel nu 17 seconden voorsprong op de Slovene Primoz Roglic. Het weer op de meeste plaatsen schijnt de zon... maar in het oosten en zuidoosten kunnen regen of onweersbuien voorkomen. Het is een graad of 19. Morgen is nog zon, maar later op de dag raakt het bewolkt... en kan er nog wat regen vallen. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort, zin in zfm -M -M. met nu de watertoren i thought i saw een man but to live he was warm, he came around like he was dignified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 lose right Sinceramente, ik niet recordarte Si tu no's dan la ween soledad gana al combate La luna no sale, no te vuelva a ver vergeten Ik heb wel dagen niet geslapen, vergeten Ik ben al onderdeel eens aan mij bezweken Te maken niet proper als je niet meer bent Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con disimulo. Que si al miedo te lo quito Geef, ik geef doordat ik een boos heb verkloot. Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo'n idioot. Dat het leek alsof ik jou al niet meer zag staan. En nu ben je onbereikbaar en is alles misgegaan. Sins herida, tout te fouiste, sin necesidad Toe volviste, sin necesidad Pero tú te con tu y tu Ik weet dat niet altijd voor je kon zijn. Een spreekje zonder jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo slag. Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe je het maakte. Oei, weet ja, ik wil je enloqueceren. ik jou All Por olvidarte. Porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás la soledad, gana combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. ik je te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen vergeten. Ik ben al onder de eens mij bezweken. De niet op als jij er niet meer bent. FM.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 But you gotta let it go oh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 Sé que todo es la palabra, uh. pero se la el viento. veddi me sono un tipo della strada e non mi sento a mio agio dentro a questi posti chic noi in camera hotel, che stiamo fumando weed in tutte le posizioni che facciamo triple X baby io sceglierei te in mezzo a tutte ste per portarti in posti che hai visto solo in tv per uni vogliono a terra e si finirà così non ci sarà nessun lieto fine per il nostro film no no no esplode la testa no no no no quello che fa il gangster no no no una chiamata non è più qui j'ai cru voir une image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 Baby baby Lelo ah. J'ai cru voir unie Yeah. Is lost because you had a bad Mis sentimientos no caben en esta pluma Ey, como decirte, tú eres el exponente infinita, la X, y la suma te queda pequeña en la luna, porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí, si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti, Siento tu otra vida de tu agua, bebí, con el celteí. Lo mejor que tengo es el amor que me das, velete va conmigo. Als si je me verget, het is char perfumar y baila como sé que se movería un dios al bailar como que siempre hubiera sabido besar. y nadie a ti a ti te